Clemens Peters met het NOS Journaal. De strijd tussen Israël en Hezbollah aan de grens met Libanon is weer opgeleid. Hezbollah viel Israël aan met drones en raketten. Andersom voerde Israël luchtaanvallen uit in het zuiden van Libanon. Dat stelt het persbureau van de Libanese regering. Hezbollah spreekt van een nieuwe escalatie van de Israëlische aanvallen. Israël heeft nog niet gereageerd. Sinds de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober... zijn er over en weer beschietingen geweest tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. In Egypte zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Ondanks de zware economische problemen en een kelderende munteenheid... zal zittend president Sisi vrijwel zeker de winst pakken. De aandacht voor binnenlandse problemen wordt overschaduwd... door de oorlog in de naburige gaza -strook. De verkiezingen zijn verspreid over drie dagen en het officiële resultaat volgt op 18 december. Qua uitkomst wordt geen verrassing verwacht. De vorige twee presidentsverkiezingen kreeg ex-generaal Sisi 97% van de stemmen. De militaire tak van Hamas heeft gezegd dat Israël geen gijzelaars terugkrijgt, tenzij er wordt onderhandeld over een ruil met Palestijnse gevangenen in Israël. Israël zal de gijzelaars niet met geweld terugkrijgen, zegt een woordvoerder tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens de Israëlische premier Netanyahu houdt Hamas nog steeds 117 mensen vast en ook zou Hamas de lichamen van 20 dode gijzelaars hebben. Het duel tussen Granada CF en atletiek club uit Bilbao in de hoogste Spaanse voetbalcompetitie is gestaakt vanwege het overlijden van een supporter die op de tribune onwel werd. De wedstrijd kwam na een kwartier stil te liggen vanwege het medische noodgeval. Toen bleek dat de supporter was overleden, besloten beide ploegen om niet verder te spelen. Het weer de hele nacht nog kans op een bui met minima tussen 7 en 9 graden. Morgenochtend verspreidt over het land nog wat buien. In de loop van de middag wordt het droog en dan is er wat ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1571. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Ja, nou hoor je al uh, de kerstbelletjes op de achtergrond. En dat komt van het album Christmas Memories van Goomer Edwin Evans. En dat is echt uh, heel lang geleden, uit de vorige eeuw. Ik zal. Uh, zo, eens even kijken of ik er een jaartalletje kan vinden. Dus, uh, we gaan natuurlijk uh, de nodige muziek, nieuwe muziek draaien. Ja, het, uh, We beginnen met Romerium. Ik dacht dat het een Nederlander was. Uh, met het uh, album Air Lucht. En dan Michael Borowski. Met. Uh, Acceptance En dan A Winter Day Dreaming van Charles, waarvan ik de achternaam niet kan uitspreken. En de laatste nieuwe voor deze week is Portraits of Day Past van Solace Road. Nou, dan gaan we naar de lijst van vorige week. En dan hebben we wel een Nederlandse, dat weet ik helemaal zeker, Lisbeth Leroy met Chakra Balance. En de, ze heeft ook een eigen Nederlandstalige website, Lisbeth. En daar... Ja, zij, spreekt, uh, zij speelt allemaal Native uh, American fluitjes. Uh, ze is uh, psychologe van, uh, uh, van, van beroep, uh, maar dat heeft ze een beetje achter zich gelaten. En concentreert zich helemaal op de muziek. En we sluiten af met uh, wat je op de achtergrond hoort. Goomer, Edwin Evans met Christmas Memories. Heel veel luisterplezier. This is Dan Blanchard. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at peacefulvibes.com. Wishing you a very Merry Christmas and Happy Holidays. Woo-hoo!